De blauwe zaden Met Melden vindt op zijn land een geheimzinnige steen waaronder een aantal grote blauwe zaden liggen. Niemand weet de vondst te duiden, behalve misschien een Duits geleerde, von Sommer die zich echter ontpopt als een misdadiger. Hij wordt dan ook snel uitgeschakeld. Terwijl de archeoloog professor Marcus de steen onderzoekt en de zaden laat ontkiemen, is met melden erachter gekomen dat hij de sleutel van het raadsel moet zoeken in Brazilië. Hij weet een televisiemaatschappij voor de expeditie te interesseren en zo vertrekt hij met Stevens en cameraman Frank Costa naar Rio Branco. We een hulpje kunnen gebruiken. En wij onderhouden veer. Jouw het contact. Ja, hebben jullie nou alles? Hm, ja. Hoe krijg je dat allemaal mee? Het is nog lang niet alles. Er komt nog een halve ton filmmateriaal en camera's en hebben bij. Hebben jullie dat in? Voor alles, liefje. Van malaria tot krokodillenbeter. Melden. Meneer Melden met Henderson. Ah, commissaris. Ik hoor dat de echter die zich toch doorgaat. Ja,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 door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Is er een hele kluis geweest, dit allemaal in een paar dagen voor te bereiden? Oh, wat dat betreft zijn we al wat gewend bij de televisie, hoor. Zeg, we hebben eigenlijk nog niet eens tijd gehad om behoorlijk kennis te maken. Nee. nee. Nou, ik ben Frank Costa. Ja, hoor. ja, ja, zover waren we al. Maar als we met z'n drie op stap gaan, dan mogen we toch wel een beetje meer van elkaar weten. Oh, wapenfeiten bedoel je? Precies. Jij spreekt tenminste een taal die Stevens kan verstaan. Ik ben eigenlijk begonnen als oorlogsfotograaf. Ik heb ze met alle oorlogen van de afgelopen 15 jaar gehad. Nou, dat waren er nogal wat. En daar heb je geleerd hoe je met generaals moet omgaan. Nou, een Mooi stelletje om mee op reis te gaan hoor. Een ex-oorlogverslaggever en ex-generaal. Niet schelden met. Misschien zul je ons nog nodig hebben. Ja, toen hebben we de ruigwicht. heb ik ermee opgehouden. Moet je ook niet te lang doen, hè, zoiets. Dat is de goden verzoeken. Heeft een tijd geduurd voordat iemand me wou hebben in de burgermaatschappij? Nou, als ik dan eenmaal bij die televisie zit, vinden ze me allemaal maar een rouwdehouder. Zoals een oorlogspiloot die plotseling in een keurige DC-10 gaat vliegen. Ja, ja, ja. Maar als de rotklusjes op de knappen zijn, dan is Frank toch weer mooi net genoeg. Zoals een expeditie naar de Amazone. Ja, zoiets hm. iets dergelijks. Want welke reguliere cameraman krijg je zo gek om voor zo'n lol door de derrie te gaan lopen? Oh. In een klimaat waar je de stuipen van op je lijf krijgt. Tussen de krokodillen, de gifslangen, om van de muggen en die andere insecten nog maar te zwijgen. Oh, jij bent al meer in de tropen geweest, hoor ik. Is dat werkelijk zo erg? In ieder geval bedankt. Dank voor de toeristische informatie. <laughs> ah jongens, breng me de bek niet open. Als ik je ga vertellen hoe het er werkelijk is... dan kapen jullie hier de plekken dat vliegtuig... en dwingen de piloot om terug te vliegen naar de beschaafde wereld. Oh. Ja, dat zou ik zonde vinden, want ik wil me dit primeurtje niet laten ontgaan. Straks. Zo mag ik het horen. Daar beneden, zou dat de zonde zijn? Huh? Uh, ja hoor, ja, dan lopen we straks te sjouwen. Wat een modderboel. Ik had me de koning der rivieren heel anders voorgesteld. Hmm, einde van de regentijd. Nou, vertellen jullie nou eens iets van jezelf? zolang we er nog tijd voor hebben. Jullie zijn toch ook wel het een het ander gewend? Hè? Als ik die verhalen mag geloven? Of niet? Nou, uh, Matt hier is begonnen als eenvoudig ruimtevaarder. Hij was een van de eerste die verder dan de maan... Ja. Heel vriendelijk van u, meneer Pereira, om ons meteen van het vliegveld op te halen. Ach, als je hier de weg niet weet, is het allemaal niet zo makkelijk te vinden. Nee, en de douane nee. wil het ook nog wel eens lastig zijn. Ja, dat hebben we gemerkt. Ja, maar als je op de juiste manier weer aan te pakken en de juiste plaats eens een bankbiljetje laat wappelen... Ik dacht dat het ging zo'n vlot, plotseling. <laughs> Ik kan u alleen een over aanbieden. Dat is het handigste vervoermiddel in deze kontrijen. We gaan eerst naar mijn huis en dan kunt u ze wat verfrissen... ...voor we de zijde. Uh, kunnen we niet beter eerst naar ons hotel? Huh? U overnacht bij mij. Er is hier maar één hotel en dat zou ik mijn ergste vijanden niet willen halen. Ja, de... Mijn huis is erop ingericht, ministerie. In ja. dat geval... Dan neem u uitnodiging heel graag aan. Uh, de bagage? Word voor ja, Ik zat er wel zo vrij zijn eerst mijn camera eruit te vissen... ...om die zelf mee te nemen. Oké, okay, schiet je op? Ja, tuurlijk. Weet nou hoe het moet. De wagen staat hier voor het gebouw. Je gaat er vast mee. Ja. Wat een noodweerzicht. Valt nogal mee. Het zal binnenkort wel afgelopen zijn. En dan zult u binnen een week verlangen naar een lekker fris regentje. Zo, dat knapt wel op. Wat drinkt u, meneer Melden? Nou, uh, ik ja. heb ook iets wat de autochtone bevolking best kan noemt. Oh nee, lekker. <laughs> ik ben niet bijzonder goed voorzien in deze uitroep van de wereld. De maar. Oh, dat kan ik je aanbevelen. <laughs> Alsjeblieft! Proost! Proost! Ja, proost. proost. Nee. Dus, um, er is hier niet erg veel te doen, als ik het goed begrijp. Och nee, ik kan ze nu dan wat dingen doorgeven die van belang zijn voor de internationale betrekkingen. Mm -hmm. Maar veel te doen, echte actie, dat is hier niet Gaan te... ja. nou, er nooit expedities het oerwoud in van hieruit? Soms maken de mensen wel eens een dagtochtje met een Indiaanse gids. echte expedities? Nee. De laatste grote expeditie, dat is alweer meer dan 30 jaar geleden Shit. eind 42, weer in 43, ja. geloof ik. Van Sommeren. Ik heb er ook maar van horen zeggen ja, ik zat hier toen nog niet lang moeten Duitsers geweest zijn. Nou, en weet u ook waar ze precies heen geweest zijn? Daar heb ik wel eens iets van gehoord. Er moeten hier nog mensen zijn die in de tijd als gids gediend hebben. Oh. Maar ze doen er nogal geheimzinnig over. De bevolking, vooral de indianen, staan op een lage trap van de staving, ja, ja. Naar westerse ja. maatstaven geregend dan. Amazone-indianen zijn het laagst ontwikkeld. En ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Ja. Ze zijn nogal bijgelovig. En oh, ik he? denk dat ze daarom niet graag praten over die expeditie van de Duitsers. Ja, het, kunnen we hier een vrij uitspreken. Ja. Zijn er daarna ooit nog Duitsers hier in de buurt geweest? Ja, een paar zijn er ook in het oerwoud gegaan. Maar ze zijn bij mijn weten nooit teruggekomen. Want dat is ook niet zo vreemd, want dat gebeurt herhaaldelijk. Er zijn in het oerwoud zoveel gevaren als er toch niet grondig wordt voorbereid. Ja, dus dan, dus dan de... raken hier wel eens meer mensen zoek. Jazeker. Een jaar of drie, vier geleden was er hier nog een proef van de National Geographic. Ja, ze wilden op zoek naar de bron van een of andere legende. En de... Nooit meer iets van hoort. De politie heeft gezocht met helikopters... het leger is er zelfs nog aan de pas gekomen, maar niets. Dit u het in de tijd niet gelezen, de Gret toch vooruit, zeg. U zouden ons toch niet wil laten afschrikken? Zeg, hadden zij ook een gids? Is die teruggekomen? Ja. Maar niemand heeft ooit een woord uit hem kunnen krijgen. Hey. Het zal nog een hele tour worden om uit te zoeken waar we naartoe moeten. Er moet toch ergens een aanknopingspunt zijn. Zeg, die, die legende hè, waar die mensen achteraan gingen. Wat, wat, wat was dat voor een verhaal? Ja. Een verhaal dat hij als in de eronder doet. Een ongelooflijk verhaal. Net zo ongelooflijk als de verhalen over de hel, of de hemel of Lekker land. Wat dan? De legende van de blauwe goden. Meneer, lang, lang geleden, toen er nog geen mensen waren, de blauwe goden. Ze waren naar de aarde gekomen om van de aarde die op haar net bestond een paradijs te maken. Ze vlogen af en aan om de mooiste dingen te brengen voor hun paradijs. Prachtige varens, zo groot als bomen waar de schitterende tuinen van maakten. En in die tuinen bouwden zij huizen. Huizen als paleizen. Maar niet van baksteen op beton. Nee, ze bouwden met schitterende blauwe stenen. Want ze hielden van blauw. Ze waren zelf natuurlijk ook blauw, die blauwe goden. En ze vonden dat die kleur zo prachtig paste bij het groen van hun varentuinen. Het waren prachtige bouwsels. Je kon ze uit de verte niet zien. Ze kwamen niet boven de bomen uit. Op zij zaten deuren, die vanzelf open en dicht gingen als iemand erdoor wilde. En door het dak kon je in en uitvliegen. Ook van binnen. Was alles blauw. Het was er koel en je hoefde nooit te lopen. Je zweefde je vanzelf over de trappen en door de gangen. De deuren gingen geruisloos open tot je was waar je wou zijn. Toen de blauwe goden alles zo prachtig hadden ingericht voor de mensen die nog moesten komen, kregen ze ruzie. Eén wilde er koning zijn over de nieuwe stad met de blauwe paleizen, maar de anderen wilden dat niet. Ze hebben hem met z'n allen verjaagd en hem achterna gezeten door de lucht, ver, ver weg, tot je ze niet meer kon zien. En ze zijn nooit meer teruggekomen, maar hun huizen staan er nog. Nog net zo blauw als heel, heel lang geleden. Tussen het groen van de bomen, de blauwe ruïne. Nou, dat was dan de legende van de blauwe goden. Ik geloof dat op het goede spoor zijn. of als die ruïnes echt nog bestaan. Maar uh, waar moeten we ze zoeken? Ik maak me sterk dat die oude verteller daar wel een antwoord op weet. Hé, hey, wachten jullie even op mij? Show me hier, let schompers met die zware apparatuur. Zo, ik heb tenminste een paar mooie opnames. Zal ik die bandrecorder dragen? Ja, nee, laat maar. Het gaat wel. Ben Jou, dan gewend. Ja, wat bopper je dan? Maar uh, hoe krijgen we hem aan de praat? Wie? Die verteller? Ik weet het niet. Geld? Ik denk dat je verder komt met goede woorden. Ja, of een uh, fles drank. Leer mij die indianen kennen, hè? Je bedoelt met drank krijg je hele continenten van zo los. Ja. Het is te proberen. Ze bestaan, die ruïne Stevens. En we zullen erachter komen waar ze zijn. U hebt prachtig verteld. De kinderen houden van oude verhalen. De kinderen moeten ook veel van u houden als u zulke mooie verhalen kent. Hm? Dit zijn Amerikanen die geïnteresseerd zijn in legende. Ik moet niks hebben van Amerikanen. We hebben een, uh, een fles whisky voor je meegebracht. Hier. Zeg van u. Hm. Wilt u me dan nu verder met rust laten? Ze zijn helemaal uit Amerika gekomen om naar u te luisteren. Ze willen meer weten over de blauwe ruïnes. Daar weet ik niks van. Ik heb in de stad horen vertellen dat u er eens geweest bent. De mensen klatsen zoveel. Zeg, hé, uh, zal ik jou eens iets leuks laten horen? Wacht even, wacht even. Maar de anderen wilden dat niet. Ze hebben hem met z'n allen verjaagd. ...en hem achterna gezeten door de lucht. Dat is... Ver, ver, dat is mijn stem. Ja. Wij kunnen ook een beetje toveren. Net als jullie medicijnmannen vroeger. Zeg, als jij nou vertelt... ...als jij ons vertelt waar we die winnissen kunnen vinden... ...dan zal ik je nog een keertje laten horen. Uh, ik ben er eenmaal geweest. <hums> uh, toen ik nog jonger was... Met blanken die een onverstaanbare taal spraken. Hoe wist u hoe u er moest komen? Mijn, mijn vader wist het. Hm. En voor hem was zijn vader er geweest. Ga door, waar was het? Aan het water. Voor hier zijn we met de boot de poerroes opgevaren. En toen stroom opwaarts de acre. Kunt u het aanwijzen op de kaart? Ja? Kaart? ja. Hier. Nee, nee dat, dat kan ik niet begrijpen. Probeert u te beschrijven. Na twee dagreizen hebben we aangelegd... Dagreizen? Met een motorboot? Ja. Er was een verbreding van de stroom. Aan de rechterkant was een soort breed strand. En daar hebben we onze tenten opgeslagen. De volgende dag zijn we met zonsopgang vertrokken. De voet. Ja. Toen de zon in het zee niet stond, hadden we ons doel al bereikt. En de Blanken? De Blanken hebben geprobeerd me te doden. Het waren slechte mensen. Maar gelukkig wisten ze niet goed hoe je in het oerwoud kunt voorbewegen, Hoe je kunt verstoppen. Dus je bent aan de Blanken ontsnapt? Ja. Dus hij is de gids geweest van van Waarschijnlijk. Heb je die blanken ooit nog teruggezien? Nee. Niemand komt ooit terug van de blauwe oeien. Zou je die blanken kunnen herkennen als je ze terugzag? Ach, het is allemaal al zo lang geleden. Heb jij een foto bij je van Verzommer? Ja. Hier. Herkent u deze man? Een afbeelding. Ja, hij is veel ouder, maar... Ja, ja, ik geloof... Ja, hij was één van hen komt er in ieder geval toch nog iemand terug uit de blauwe ruïnes. We zijn er definitief op het goede spoor. We moeten zo snel mogelijk heen. Kom bij Frank. Ja, nou, gaat u al weg? Wilt u niet één keer nog mijn stem nadoen? Oh, nou, vooruit dan ouwe, omdat jij het bent. En ze zijn nooit meer teruggekomen. Maar een huizen staal er nog. Nog net zo blauw als huizen. Een motorboot zou toch beter geweest zijn? Het ja. gaat maar niet vlug genoeg. Fernandes is de enige hier in de buurt die zo'n watervliegtuig heeft. Maar ik waarschuw u, het ding hangt met touwtjes aan elkaar. Als het even kan, wagen we het erop. Hallo? Ah, Fernandes, mag je je voorstellen? Dit is een Amerikaanse vrienden van mij. Meneer Melden, Stevens, de Costa. van de televisie. Zeer vereerd. Willen de heren een tochtje maken? Ja, over het stroomglied van de Poeris en uh, Een end uit de buurt. Kom, kom, Fernandes, dat valt nog al mee. Om precies, te zijn, we willen naar de blauwe ruïnes. Oh, nee. Denk dat, maar niet. Daar ik niet aan. Ze zeggen dat daar nooit iemand van terugkomt. En ik geloof verdomd dat ze gelijk hebben ook. Ook al ben je geloven geworden, Fernandes. Uh, u weet best dat ik u graag wil helpen, meneer Pereira, maar dat gaat me te ver. Hoe lang is het geleden die jongens die daar foto's wilden maken? Verdwenen. Nooit meer iets van gehoord. Ja, dat verhaal dat kennen we. Zeg, ik geloof dat jij het in je broek doet, hè? Zo'n tochtje, dat zou toch voor een straaljagerpiloot als jij een zacht eitje moeten zijn? Hm? Als piloot draai ik mijn hand er niet voor om. Denk dat maar niet.